Levi van Eck met het NOS Journaal. In Spanje is het aantal geregistreerde coronabesmettingen sinds gisteren toegenomen tot bijna 170.000. Het dodental als gevolg van het coronavirus is gestegen met 517, het laagste aantal sinds de gezondheidsautoriteiten dit zijn gaan registreren. In totaal zijn in Spanje nu voor zover bekend meer dan 17.000 mensen aan het virus overleden.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 Het marineschip Karel Doornman is uitgevaren naar het Caribisch gebied. De bemanning gaat de eilanden de komende drie maanden ondersteunen in de coronacrisis. Het schip brengt onder meer medische faciliteiten naar Sint Maarten, Curaçao en Aruba. Ook zal het helpen bij de voedselvoorziening op de eilanden en de kustwacht ondersteunen. Vanwege de coronacrisis stonden er in Den Helder deze keer geen familieleden op de wal om de bemanning uit te zwaaien. De regering van Sint Maarten heeft de verkoop van alcohol voorlopig verboden...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 Iedere dag weer in te lijsten en die heeft er zo'n schilderij. In Zekerdorp op de Veluwe, daar woonde een beeldschone maagd, die werd om haar schoonheid door velen. Jong Glieden ten huwelijk gepraat, haar vader, een armen takloner, verdiende een schamel brood. Toch waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot.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 Dat rijkdom biedt, dat is toch ook je ware niet. Blijf wat ik vraag en goed bij alles wat je niet. Want het geluk dat rijkdom biedt, dat is je ware niet. Zij kon toen geschand wel verdragen, maar haar galant verdween helaas.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 Dat, reint, dat is toch ook dat, je ware niet? Dat is toch ook je ware niet? maar op, laat maar op. Dat blijft altijd graag en goed. van een zandje, roet. Rijt alles waar je And doet. het geluk dat er een op. het geluk dat rijdt op. Dat is je ware niet? Dat is je ware niet?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 U hoort de muziek van Sophie Stijn met als moeder jarig is. En daarvoor Henk Elsik met blijf altijd braaf en goed. En de volgende formatie kennen we allemaal. Dat zijn Gert en Hermine Timmerman. Ze vormden lang een Nederlands artiestenduo. Ze werden vooral bekend door het nummer Shalalali Shalalala. Natuurlijk de Duiven op de Dam. En u hoort ze nu Gert en Hermine met al Duiven op de Dam. Oftewel Shalalali Shalalala.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 mijn hart ging sneller slapen Ik was meteen verliefd op jou En zag ik jou dan hier Dan zei ik keer op keer Er is geen ander meer Waar ik van hou Nooit vergeet ik weer die dag Shalalali, shalalala Dat ik jou voor het eerst daar zag Shalalali, shalalala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 Ja, die weten hoe het kwam. Sjalalabi, sjalalabar. Want ze zaten op je schoot. Sjalalabi, sjalalabar. En je gaf zusjes brood. Sjalalabi, sjalalabar. Als een droom keek jij me lachend aan. Mijn hart ging snel naar sla. Ik was meteen vriend op jou. En zag ik jou dan zij je keer op keer, er is geen ander meer waar ik van hou. Nooit vergeet ik nu die dag, tjalalawi, tjalalala, dat ik jou voor het eerst daar zag. Tjalalawi, tjalalala. Mooi is het leven met jou. Jij bent de zon in mijn weer. Deze duiven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee bij elkaar. Ieder dag als ik een kan, sjalalali, sjalalala, gaan we weer naar Amsterdam. shalalali, shalalala. daar de duiven op het plein, sjalalali, sjalalala omdat we zo te veel weg zijn. Sjalalabie, shalalala. Sjalalabie, shalalala. Sjalalabie, shalalala. Shalala, shalala. Zo klonk het luid, blauw om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 You're in la la la ya.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 Zijn de allerlaatste foto's van mijn ouders, die ik nooit, zolang ik leef, vergeten zal. Nu ik groot ben en ze niet meer bij me zijn, mis ik vaak hun levensom.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 Blijf de herinnering aan hen levend. In dat mooie kleine gouden medaillon. Beleef de tijd van de leer, met het uit Zandvoort.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 ik antwoord de pier, als ik zeg dat ik hier op mijn pier wacht, geloof je me toch niet? Wie kan me vertellen waar woon ik, die me netjes naar huis brengt, beloon ik, wie redt mij uit?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 Neem in je strijd, een verzetje op zijn tijd. Maar schrijf vreugde in te leven, zet de zorgen aan de kant.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 weer een nummer van Louis Davids. Als opening hoort u natuurlijk elke week de openingsplaten in Zandvoort uit Zandvoort. Maar dit was Louis Davids met Doe het elektrisch. En daarvoor hoorde u Lou Bandy met Schep Vreugde in het Leven. CFM Zandvoort, lokaal omroever vanuit de badplaatsen van Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70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 Er staan hele andere dingen, maar niet dit programma. Dus uh, ik ben druk bezig om dat aan te laten passen. We gaan nog met muziek zometeen. Joop de Knecht, ook uh, Toby Ricks met uh, nummer uit 1954. Maar eerst die Jan en Julius met Cowboy en Billy. <tieditels> Spijt de cowboy building, cowboy building. Als je hem ziet, gaat dan mag je snap op de lamp. Kalmoord Billie, kalmoord Wie hem vast zit, schiet heet dadelijk over. Wezen, knal ik deze knul wel even naar de maan? Kou boord Cowboy kou cowboy Als je hem ziet, gaat dan maar geen snel op de lol. Kou boord Billy, kou boord die, En wie hem was, het schiet geen dadelijk over God. als beloning nu een prijs. Als u callboy wil die ergens aan mag treffen. Wees voorzichtig en doe niet zo erg. De kazernepoort die gaat nu dicht, de weg naar huis ligt open, 18 maanden lang deed ik mijn plicht, maar nu is het afgelopen. Morgen ben ik thuis en weer bij jou, zal bloemen voor je kopen, ik omhels je dan en zoen je gauw, de dienst is afgelopen.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 Met wat zonneschijn op je raamkozijn, zijn, je enkel in verrukking Maar dan komt de sleur en je goed huur Raakt al aardig in verdrukking En alle vrienden, voor je buren Verandert voedig in paniek Er klinkt door alle vier je muren Dag en nacht muziek Want in de straat, daar woont al jaren Een muzikaal volleerd publiek Daar maken jes en Dag en nacht muziek en de familie van beneden. Met viel van trouw in het portiek, ja zelfs de baby maakt tevreden. Dag en nacht muziek, in de achtertuin blaast papa uit, het is bijna niet te geloven. En trompetten schouw klinkt van overal, en de drummer, die van boven, de kruiden de smid, de kapper, spelen allemaal manjes. Ja, zelfs de foezen maken dappen, dag en nacht muziek. Of een swing, een beetje biebap of klassiek. Het is niet langer te genieten. Dag en nachtmuziek. Je leeft als in een heksenketel, maar eindelijk word je energiek. Dan maak je zelf heel prometo. dag en nachtmuziek. Met een oude bel en een tafelschel en een kromme. Kurkentrekken met de rammelaar, een verroeste schaar, een toeter en een wekker en een drinkel van wat glazen. Zo blinker cerkelijk artistiek. De buren roepen in extase. Er muziek.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 koopt de door, want gaat hij wel erop, daar roept de hele straat in door. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer, zien de sappen, zoek ze zelf maar uit. Grote, kleine, wensenaute maat, betere zin, sappertje kind, ze roept die man nog straat. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer, zien de sappen, sta een kistje in. Geld aan de droom.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 Je somebody can find your head, I hold our And the sun will have a Weer uit. Hij houdt van de zee en zijn schuil Het water, dat trekt hem steeds aan. Het water geeft hem zijn bestaan. Een zeeman heeft zijn hart verband. Water zien staan, maar geef je hem bij zijn assié. Wat water dan buldert hij Nee, een zeeman heeft zijn hart.